Wij beginnen de zogerles 131, pagina 179, 79, de regel, nee, Hassulam, de rechterkolom, de regel 5, eigenlijk beginnen we bovenaan bij de tekst van de zogers zelf de regel 3 gewoon okay. zeer uh, nauwkeurig opgaan, omgaan met die teksten gewoon woord voor woord elke letter uit pöterach te zijn, dat geeft diepte. Drie. Ot sammig wav. Amar Rabbi Elazar. Magu ova cijl ijadai kisitieha. Ot sammig wav. Zes en Amar Rabbi Elazar. Zo'n so, afkorting. Amar Rabbi. Alef Dubbel. Uh, dubbe, um, dubbele. Apostrof. Resh. Amar Rabbi. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar. Zei. Tegen wie? Tegen zijn vader. Was, dat was Maar wat betekent. Dat in, de, in het vers staat, uh, Ova Zelja Daj Kesitiha, Kesitiha. En in de schaduw van mijn hand, handen uh, heb ik jou bedekt. Punt. Amarle Bashaata de. masar. Oreita le Moshe. A tu kaba ribo de blachei. Alleen le ugda le beshalhuva. Fijf de fomeihu fomeihu. A de hapa ale kadosh baruchu. Punt. Tri nadepunt. Amarle antworted, I said to him. Rabbi Shimon antworted, his son. Bashata op moment, letterlijk op het uur, de it massa or Moshe. le de Torah werd overhandigd, vier an Moshe. A tu kama ribo de blache allein, let up. Kwamen er, eh, kwamen, er en, kwamen er vele tienduizenden eh, Engelen, hoge Engelen, eh, aan de om hem, om Moshe te verbranden. Let op. Beschal de Pomejo. Door de vlam, door het vlam van hun uh, monden, dat uit hun monden uitging. Vijf. Ad de Chapa Aleikadosh Baruch, totdat de Heilige gezegend is, bedekte hem, bedekte Moshe. Dat is een bijzondere iets wat wij leren. Aan de ene kant alle krachten in het helaal die gehoorzamen de schepper, Akkadosh Barucho, en vervullen zijn plan. En hier wordt de Torah gegeven aan Moshe, en Moshe dan is de, de uitverkorene van de, het plan dat, dat plan, dat plan van de scheppingsplan moet dus verder door de Torah aan de mensheid ma kenbaar maken, alle wetsbepalingen, etc. En nu komen al die engelen en willen verbranden Moshe en M ha ha ha Sh ha that de heilige gezegende zij, bedekt Moshe van hen. Dat vreemd, maar Vijf. Vaja <sum> <hazza> sta de gaai mille salke. Weet atra wekaima ze skame kadosh baruch. Ihu het derde woord in de regel 6 moet je in het in plaats van de letter het moet je he maken. Nog een keer het derde woord van de regel 6 in plaats van de derde letter daar staat ook het maak je dan he. Dus Tlinker potje duj je wat dik dikker onderaan. Ihu hapje mila. Vikaasje alga u barnas. Delo isch ta moda zeif en Ella kadosh baruhu. Punt. Zo op die manier zul stap zien hoe goed wat betekent dat, al die, al die dingen? En dat zien we dan, het besturingssysteem, hoe dat werkt. Altijd zo werkt het. De generatie de generatie komt, de generatie gaat voorbij, maar wat wij leren, blijft altijd hetzelfde. Um, Vijf, naar de punt. We hashta, en nu, de haimila mila salika, dat dat woord is opgestegen. Dat woord, wat de volmaakte rechtvaardige eh, had vernieuwd. Dus ver, eh, voor zichzelf en had nieuwe geheimen daarin ontdekt. Dus, en nu dat, dat woord is opgestegen. Weet Atara en verkreeg een kroontje. We kaima kamei kadosh baruch hu and start Zes for the helech hezeh and hey. Ihu hey, Ihu is hey hey visa the slatup the kadosh hu. Ihu chapei al gahemila. Ihey bedekt bedeking bit over bedecking, bedecking dud over dat woord, letterlijk, over dat woord, of boven dat woord, kan je ook zeggen. Wekase ala hubarnesh, en bedekt, in bedekking doet, bedekt, een bedekking geeft boven die mens, dus de mens die dat had omhoog gebracht, dat die had dat woord veroorzaakt dat het woord omhoog kwam opgestegen was. De lo is ta moeder lege bij Ela kadosh Let op. Dat hij kenbaar, op dat hij kenbaar of herkenbaar zou zijn al, uh, alleen maar aan de kadosh baruchu. Kijk nou hoe, hoe hij ons vertelt dat. De bedekking geeft dat, dat alleen kadosh baruchu moet Weten dat het die mens is. En dat die mens deed dat opstegen dat, dat bepaald woord van de Torah. Eerlijk. Dat is erg speciaal wat hij ons vertelt. Dus schijnbaar de, de anderen niet mogen dat weten. Te weten te komen. De zeven na de punt. Welo, je kanon kan legabai. Ade deit abit miha mila hier dat staat in komma we gaan weghalen. Shamaim acht hadashim va wa, va punt hadasha. Um. Zeven nadepen velo i kanon legabe, en dat zij, so dat niet uh, zullen eh uh, zeked afgunst af so dat zey niet afgunstig zullen zijn ten aanzien van hem van die mens so dat niet jaloers zouden zijn over die mens Ad deit abit af todat hij mag zal, tot dat van dat woord, shamaim acht chadashim wa aren's chadasha, de nieuwe hemel en de nieuwe arde. Punt. Za acht acht na de eerste punt. Ada goed afkorting. Hada Udhiktiv. Uwatzel. Jadai. Keset. Keset. Lintoa. Shamaim. shamayim Udhis. Veli. Udhis. Uwatzel. Shamaim. geschreven So, Zoals we dat geleerd bij Ishayahu. In Ishayes. Ishayahu. Overzell Iyadai en in de schaduw van mijn de zegt In de schaduw van mijn handen kisiticha heb ik jou bedekt. Lin Toa Shamaim om de hemel te in te planten, wil je en het land te uh, stichten. Punt. Mikan, negen. De holmila de saati mi aina salka letoalata, ala ala a. Punt. Hieruit, dus hij concludeert als het ware, wat is hier dat een soort principe, een soort wet, mi kan, hieruit volgt. Nee, de holmila de satim aina, let op erg belangrijk, dat elk woord dat verborgen van het oog is, salka letola taila, die dat woord stijgt op. Voor. Ten behoeve van het hogere, van de hogere. Punt. a negen na de punt. A de hoedigdief. Oe wat jadai kisitiega. 9 na de punt. A de dichtief? zo so is het geschreven. Oe wat jadai en in de schaduw van mijn handen uh, kistietiege. Heb ik jou bedekt? Staat dat in de verleden tijd. Die wij zouden verwachten dat dit regelmatig zou dat plaats plaatsvinden, zoals hij had vertelde over de ja, want we hebben het daarvoor geleerd in de vorige zogerles of twee lessen. Dat uh, de hemel en aarde, die worden permanent geschapen. En permanent worden in, een, in elke generatie, in, een, in, in de generatie, uh, de, de tzadik, de rechtvaardige, die steeds nieuwe woorden haalt omhoog. Door, dus vernieuwd, de Torah, door zijn mond. Dan, wij zouden verwachten dat het zou moeten staan, in, en dat het in het vers moet, zou moeten staan, dat in de schaduw van mijn handen, of mijn handen, uh, bleef, ik jou of bleef ik jou bedekken? Ja? Of zal ik jou bedekken? Maar het staat wel, in het verleden tijd heb ik jou bedekt. <coughs> gewoon opletten, gewoon dat soort kleine dingetjes. Staat in het verleden tijd. En als ik, oké. Okay. Tien we gaan verder. Waarom is het hapje wit kassen me aina? Begin met tolata en a. Tien en hij vraagt, Waarom is het hapje wit kassen me aina? En waarom wordt het wordt die bedekt? En een andere woord voor bedekking is ook wit kasse, Een ander woord voor bedekken. Is synoniem, erg fijn uh, verschilletje, maar het is haast niet te proeven. Uh, en waarom bedekt, woord, waarom wordt het bedekt van het oog, het woord, dat woord dat omhoog komt, waarom wordt het bedekt, bedekt tegen het oog? Begin, le let op wat je ons antwoordt, voor uh, uh, omwille van de gunst of ten gunste van het hogere, de hogere, de, de hogere wereld of de hogere, wat, is, wat het ook mag zijn, ten gunste van de hogere, letterlijk is het voor het nut van de hogere, letterlijk staat het, tien na de punt. Adahuditif, lintoa shamaim, elf. Welisot, welisot, arets. Kama de itmar, tien na de punt. Adehoudichtiv, zo so is het geschreven. Hij zit hier weer dezelfde vers. Linto, dit vers. Linto, shamaim. Om um de hemel uh, in te planten. Elf. Welisot, arets en. Het land te stichten. Kan het maar zoals het gezegd werd. Nu gaan we naar beneden, naar het Hasselam. De rechterkolom, de regel 5. De bedoeling is dat wij in onze studie niet verder, niet sneller gaan. Ja, sneller zoals het. De trein begint langzaam, maar dan gaat het sneller en sneller en sneller. In onze studie is de bedoeling dat juist omgekeerd. Om aandacht te schenken aan elk detail. Leren aandacht te schenken aan elk detail. Hoef je niet eens te langzaam, langzaam te gaan, maar ook niets. We hebben niets eraan om pa pagina's te maken. We zitten nu lekker uh, tot nu toe. Kijk, is nu bijna 80. New. Als het goed is, vanaf, vanaf de buurt 80 pagina's, we hebben een derde van het... Boek van de zoger, van het basisboek van de zoger hebben we al ge ge geleerd. En het was langzaam. We hebben erg langzaam gegaan, omdat het moeilijk was in het begin. Zetten, ik had absoluut geen verwachting wat het zal, wat het zal worden. Het is gewoon, ik moest het gewoon geven zonder dat ik dat zelf En gaat het goed? En dan is het nieuw. Moeten we erg aandachtig en erg fijntjes werk gaan. Steeds fijne greepjes en dat zal ons helpen. De regel, de rechter, kolom, kolom, de regel vijf. Nieuw vertaling. Uh, ot samig waf, ot 66. Amar, Rabi, Elazar, Mahu, we gohelen. We goede, zeggen ze. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar zei. Mahu, what Wat is. Hij zei. Rabbi Lazar zei. Amar Rabbi. Zo'n afkorting. En soms. Soms uh, hanteert de zoger een, een bewoording. Doet het. Vraag, Zo'n vraagstelling zegt. Doet hij een van. A, a Rabbi Lazar vraag. Ook dat is verschil natuurlijk, maar hier betekent als hij zegt hij wil iets weten, Rabbi Lazar zegt hij wil weten, ja, dat is een vraag. Maar hij zegt, let op, hij zegt Rabbi Elazar zei, betekent ook hier fijne kneepjes. En andere op een andere plaats staat het Rabbi Lazar Shail, Rabbi Lazar vraagt. Wat is het verschil? Hier is vragen en daar is vragen. Eigenlijk, dat soort knijpjes moeten we ook wel weten. Waarom is dat zo? Nou, daar waar staat het, eenvoudig gezegd. Daar waar staat Rabbi Lazar Shail, Rabbi Lazar vroeg. Of vroeg. Betekent dat het echt een vraag is. Dat hij geen antwoord weet. En waar, daar waar hij vraagt, zijn vader. Maar in de, in de vorm van Rabbi Lazar zei betekent, ja, hij, wel, hij heeft wel geleerd dat. Hij weet het wel. Ja, hij weet het erg goed. Dat. Maar hij wil nu iets verduidelijken bij zijn vader. Het is iets dat um, meer toelichting geven aan iets. Dus dat soort kleine greepjes zullen we ook leren dat um, aan, uh, onderkennen, cetera. Um, dubbele punt. Vijf na de dubbele punt. Amar Rabi Lazar. Kijk nou dat ook afkorting zo. So. Alef, fresh, dubbele, dubbele, zeg ik dat, aanhalingstekens en apostroof in Alef. Amar Rabi Lazar. Gewoon altijd wordt zo herhaald. Amar Rabi Lazar. Rabbi, Rabbi Lazar zei. Maar hoe, wat betekent zes? O, wat yadai, of wat of jadi uh, Kisitika. Wat betekent en in de schaduw van mijn handen, ik weet niet zeker deze vers, mijn hand of mijn handen, uh, heb ik jou bedekt. Punt. Zes na de punt. Amarlo. bashaa Shinim Sara Zeven Hatura Le Moshe. Bau Harbe, Revavot, Melachim acht elionim lisrof oto bashalget piem adnegen she chipa alav akadosh baruchu neikh oh. goed opletten wat die ons die ons dat vertelt dat hoe tegenstrijdig lijkt het te zijn dat alle krachten ja dienen uh, zijn gemaakt om het scheppingsplan voorspoedig voor te volbrengen. Iedereen heeft zijn doel, en hier zien we iets vreemd naar ons gevoel. Kijk, alsof de engelen doen iets anders, of willen iets anders dan de schepper. Goed opletten wat we die bedoelen. We zullen dat meerdere malen aantreffen. Dat is goed dat we dat ook goed zien, uh, hoe dat zit in elkaar. Ook, dat is ook een die vraag ook. Oleg heeft ook vaak zo'n vraag gesteld. En ga dan heb je dat goed kijken wat het is. Dan zal hij vele antwoorden krijgen. Antwoorden op hele reeks vragen van jou. Weet op. Amarlo, hij zei tegen hem. Dus Rabbi Shimon. Het staat niet wie. Maar Rabbi Shimon. Antwoorden, zei tegen hem. Tegen Rabbi Lazar. Basha'ash Ashenim Sara zeifa van naturale moshe. Op het uur, wanneer de Tunde Torah werd aan Moshe overhandigd, 7. Bau Harbere Wavot Mlachimeljonim, kwamen er vele tientallen duizenden hochere engelen, acht, lisrofoto hem te verbranden. Wie? Moshe. Ze wilden Moshe verbranden. But shall have it, him, door, they align the fur out of his See that? Add nayhen shechipala of so that they, so Hakadosh the bedekte him, Moshe. Kijk nou, de engelen, die hebben monden. Ze hebben allemaal, kijk, heel goed opletten. Ze we, weten niet, natuurlijk niet, geen beelden maken van binnen. Dat de, door hun monden, uit hun monden, komt een vuur of zo. We moeten goed opletten. Dat is niet zo. Dus wat betekent dat? Stap voor stap zien, wat het, naar, naar krachten, wat het is. Um, negen na de punt. Vata She Diber nee, niet zo. Vata she dvarahidus. She shabatura Tin Ola ole Umitater V omedlifne kadoshbaru hu elf hu mehape. Al-Adavar hahu, Umechasse, Al-Adam hahu, 12, 16, je 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Shamayim, Chadashim 14. we arets, we Punt. Are are Vele dingen zijn hier belangrijk die wij moeten we goed leren dat zou ons enorm veel verlichting geven en inzicht. Nee. Wat daar en nu. Dat het woord, dat vernieuwde woord, dat het vernieuwde woord dat in de Torah is. ola Ole steigt op, omitater en verkrijgt kroontjes. We hebben geleerd, overal als je zegt kroontjes verkrijgen, betekent gar ontvangen. Moch in de gar. We om het leef neer kadwosboru. En het staat, het woord staat. Voor het, aan, voor het gezicht van de Kadosh Baruch Hu. Elf. Hoe ala davara hey, a Kadosh Baruch Hu. Bedekking biedt. Bedekt. Bedekking maakt. Al betekent over. Overboven. Al over. Dat woord. Of boven dat woord. Bedekking biedt. Boven dat woord. Maakt. Hoe ala En Bedekt bedekking doet over deze mens, erg belangrijk, dat woord al, boven of boven deze mens. Twaalf. elalaka dat hij niet gekend zou zijn door hen, door die engelen, maar alleen fuan dat alleen akadoosbroek hoe zal hem kennen, herkennen, of eh, niet, dat zij hem zouden niet herkennen, die engelen. Welo i kan en, zodat zij, en zij, zodat zij hem niet zouden eh, afgunst, afgunst, hebben. afgunst hebben, afgunst hebben, dus dat zij, dat zij niet jaloers zouden zijn op hem. Ades en Asami Davara hu Shamaim Hadashim waren is Hadashat. So tot dat let op tot dat van dat woord. De nieuwe hemele en, en het nieuwe land zal worden. Of gemaakt zal worden. 14. Dat is wel vreemd, ja dat. De engelen die dan afgunstig zijn, dat is een beetje lijkt op het, God op de mythologie, van de Griekse mythologie. Ja, ja dus de, de, de engelen die waren dus die met elkaar, of de goden die met elkaar jaloers waren, et cetera, herinner je dus nog. Die hadden net zo'n eigenschappen als de mensen. ze projecteerden de, de menselijke verhouding naar de, naar de uh, zoals, de, ze dachten dat de goden ook zoiets waren, het is ook niet gek was wat zij dachten. Maar het is wel vreemd. Hier is het, alles moet gericht zijn. Alles is hier eenheid, volledige eenheid. Alles moet streven naar, naar samhorigheid. eigenlijk. Alles is er. en toch zien we iets vreemds. Lijkt wel. In de taal van de zorg. 14, na de punt. We zijn om haar. Over Cerya Dai, Kesitika, Lintoa, 15, Shamayem, Welisot, Aarets, punt. 14 na de punt. We zeggen zo en dat is wat de Zogar zegt. Over Dai en in de schaduw van mijn handen. Ik weet niet zeker of het handen of één hand is. Ik ken dat vers niet, ik heb het niet gezien. Maar is niet belangrijk voor ons En in het in de schaduw van mijn handen heb ik jou bedekt, lintoar Shamaim, om de hemel te planten, te interplanten, wilisod, aarts en dat land te stichten, vijftien. Nadepunt, kan je kol de waar Amehousse 16. Minha'ayen. O le le to elet eliona. En you have je dat principe of een conclusie. Mikan hieruit volgt als het ware. Je kol de waar Amehousse 16. Minha'ayen. Dat elk ding of elk woord dat bedekt is van het oog, dus tegen het oog. Van het oog is bedekt lelo Die steekt op uh, ten gunste van het hogere. Punt. Ook dat is bijzonder inter interessant. Iets wat bedekt is, die gaat omhoog en die uh, ten gunste van het hogere wordt. Punt. zomer. O wat zei 17 jadai, kies het dat is wat hij zegt. En in de schaduw van mijn handen heb ik jou bedekt. En, zoals we hebben al opgemerkt, is het wel die verleden tijd, het verleden tijd, de vorm van ik heb jou bedekt, ook vreemd. We zouden verwachten dat het bij elke vernieuwing van een woord van het Tora dat steeds wordt de mens bedekt. Uh, het woord dat de mens omhoog doet, schieten, dat wordt steeds bedekt. Ja, telkens. Maar hier staat het in het verleden tijd. Heb ik bedekt. Alsof het eenmalig is. Zeventien. We lamen niet ga pé, we niet kassen, mina ein achtin bishwil biswil hato biswil-hato-eleta-eluna, ze-se-omer, linto-neikentin, shamaim, velisot, arts. Ze-eikentin, nadepunt. Velama niet hapen, waarom wordt het bedekt. Van het woord chupa, ook baldakijn, heeft ook dezelfde, we, we, uh, dezelfde werkwoord van chupa, van bedekking bieden. We, niet kasek is ook van het woord uh, suka, ja, is ook een vorm van bedekking bieden. Dus hier is het erg fijn, twee woorden gebruikt, de dus zoger van bedekken en ik kan geen, ik zie het zo fijn dat ik zie kan niet in het Nederlands weergeven, wat is het verschil tussen die twee. Hè? Maar Zeer fijn, misschien bestaat het, want goed opletten, als je zoiets zo je, dan betekent het een erg fijne verschillen bestaan tussen die, want zomaar herhalen voor een mooi woord, zo bestaat niet in het geestelijke. Maar ik ken het niet. Nee, het is maar doet erin toe maar niet niet semina ein. En waarom is, die, is het uh, dat woord waarschijnlijk? Dat staat, staat op het woord. Waarom is het uh, bedekt van het, van het oog? Dus tegen het oog. Ja. Bedekt van het oog betekent dus bedekt zodat een oog niet ziet. Dat is de hele bedoeling. hij <coughs> moet no, dat wil zeggen. Bishvira to elet hailunah. Dat wil zeggen, voor het nut van de hogere. Ze shomer, dat is wat hij zegt. Lintor shamayim lees sotares, dat is het vers van Yeshayahu van Isaiah. Om de hemel in te planten en het land te stichten. 19. Duidelijk. En dat betekent dat dit. Uh, dat, dat vers laat zien dat het voor het hogere is, duidelijk voor het hogere betekent voor dat het hemel daarmee, door het woord dat, dat door het woord dat vernieuwd wordt daardoor daardoor wordt en een woord dat vernieuwd wordt en bedekt is van het oog dat daardoor worden de, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gemaakt. Reken voor de hogere. Voor de hogere. 19, na de punt. Kmoshe lamadno, zoals we hebben geleerd, punt. De heilig. Kedij twintig Sheyets miach mize Shamaim Waretz Gadasim. Hij gaat ons uh, nog een klein toelichtje geven. Dat wil zeggen Opdat het daardoor zal uitsproeien, of zal opgroeien, uh, de hemel, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Opdat daardoor zal ontspruiten, kan je ook zeggen, het de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, dat was de vertaling van deze. Zeer, zeer, zeer diepe zorg. En dat ook de verbondenheid tussen de mens en de schepper, de partnerschap tussen de ene en de andere. En dat de hemel en de aarde wordt, worden steeds vernieuwd. En niet eenmalig, eenmalige, eenmal, eenmaal, een keer was het gelanceerd en dan is klaar, is kees. Nee, we zien het wel dat het steeds wordt gelanceerd en dat het bedekt moet worden, dat woord wat omhoog schiet, dat moet bedekt worden tegen het oog. Dat het oog, moet het oog dat niet zien. En Moshe die, die, ja, het geval van Moshe, dat zei de engelen wilden hem um, um, verbranden door hun monden. Zo, so, vreemde dingen, maar hij gaat ons dat toelichten. 21. En um, over cel. Ja, daai ka siti, Al halawush. 22. Hanal. al. Alim shah rakia. Om albiers, om hakse 23. Al komata mochim. Hij geeft ons vrijwel direct al een belangrijke antwoord. Let op. 21. Hoe wat sel je daikes se hier? Wat betekent dat? En in de schaduw van mijn handen heb ik jou bedekt. Wehule en sofort. Aka van de zinder van Ees. Het slaat op al lavush dat het gaat over, slaat op, het, op de Lavush, op de bekleding. En Lavush is altijd zoals we dat weten: we Lavush, bekleding is Orchozer. Of, ja, Orchoser, we moeten altijd opletten: Lavush, be, bekleding is Orchozer, bekleding op Orjasar. Orjasar is binnen, en die wordt bekleid a wordt bekleed door Orchoser. Dat is wat hij zegt. Het gaat erop, hij zegt, het slaat op de bekleding, lavush, alavush, Op de bekleding, 22, zoals boven gezegd werd. hanim neemt rakia, welke bekleding wordt aangetrokken vanaf de rakia, van de rakia. Rakia is uitspansel en we hebben geleerd, rakia is uh, masach, de masach, masach van de tweede zemtzum. Als je hoort rakia, is ook altijd, denk aan het tweede Simson. Omaalbies, um dus maar goed staat uh, op de plaats, wat dat heet Rakia. Right? Dus um, in de gez zoals we dat noemen, dat um, is dus dat dit een um, bekleding is. Zoals boven gezegd werd 22, we haniem, schaamia rakia, dat a, die aangetrokken wordt uh, van de rakia, van het uh, uitspansel, oftewel massag gewoon. Omal um bees, want de zoger gebruikt nauwelijks het woord massag. In plaats daarvan gebruik je vaak het woord rakia. De taal van de zoger. ga goed, opletten gewoon, parallelen zoeken in de taal. Um Omail en het bekleed, dus de bekleed, dat bekleedsel, Bekleed om een let op. En bedekt. Bedekking biedt. Bedekking doet. Bedekking maakt. 23. alkomata komata mogen. Over het niveau van de mogen. Let op. En mogen, als je hoort mogen, dat is dan orjasar. eigenlijk, Dus dat betekent dat het. Orchozer is dat slaat tegen de Mogin. Ah, dus het uh, Orjachar of Mogin komt van boven naar beneden en slaat tegen de Massach. Right? Zoals so, normaal, zie je En de Massach is Rakia, is uitspansel. Uh, en dat bekleedsel betekent dat het Orchozer die dan weerkaatst dat licht van de, ma de Massach. En tot de plaats waar het de kracht heeft om het orja-schaar, het orja-schaar, directe licht, te verbinden. Uh, 24. Even voordat wij verder gaan, wil ik jullie vragen, de mal goed, de mal, mal goed, de mal goed. Ontvangt een zekere licht of niet? Maar goed, überhaupt. Ontvangt licht of niet? Zeg. Ja, toch wel, toch wel, toch wel. Welke keer? Ja, Heel goed, zeg maar. Kijk, het was sinds 11. Ja, herinner je nog, eerst was het, het zoom 11. Waarbij, ik, even belangrijk, even kwam bij mij ook niet. Eerst was het. Alleen maar één zof. Ja, was geen schepping, niets. Alles was alleen maar licht. Daarna heeft het licht zichzelf uitgetrokken, één zof uit een bepaalde plaats, dat weet dat, men noemt dat, het, het centrale punt. En in dat punt was het, is geworden, van het punt geworden, zich een soort Bal, lege bal. Ja of niet? Dat is simtsum, simtsum alef. Dat is nog gewoon simtsum. Dus vanaf dat in dat rondje, in dat in de bal, zo'n bal waar de schepping moest komen, alles was leeg. Alles was leeg. En in die ruimte de, de, de van, de, van de, waar de bal was daar waren tien sferot. daarvoor. Toen het licht binnen was, goed, goed opletten wat ik zeg. Toen het licht nog binnen was, toen alles nog gevuld was met licht eindsof. Voordat, voordat het licht zich weguit trok uit het, uit het centrale punt wat we noemen, zo'n bal waar de hele schepping zou komen. En wanneer het licht het eindsof zich eruit getrokken had, uit, uit deze plaats. Het licht had in zichzelf natuurlijk alle smaken, dus alle tien sferot eigenlijk. De, de smaken van die tien sferot waren er al in die, ja, in die lege ruimte. Alleen het licht heeft zich eruit getrokken, eruit getrokken uit deze ruimte. Erg belangrijk over dat, zijn alle, want dat is erg. Vaak is het moeilijk om, dat daarin, om daarover te praten, en weinig we hebben weinig daarover. Um, informatie is een beetje, we moeten voelen dat een beetje, wat het meer, meer dingen leren daarover. Een beetje zicht hebben meer. En nu misschien de tijd is om even een paar woorden te, paar woorden daarover te hebben. Dus toen het licht eens op, uh, trok uit dat deze ruimte waar de schepping zou komen. De hele ruimte had geen sferot meer, ja of niet? Geen licht was het. Geen licht was het. Maar toen het licht daar binnen was nog, voor de Tsimtsum, daar was dat licht had de geen sferot in zichzelf. Ja of niet? Oké, okay, je kan het zien, niet in het eindsof, in, in het licht eindsof is enkelvoudig een, is licht. Op zichzelf genomen heeft je geen smaak of zo, geen geen, geen spheerot. Ja, maar wanneer het al begrensd is, natuurlijk komt in naar binnen, dan hebben ze, dan de schepping ervaart, natuurlijk sferot. In de schepping zelf uh, wordt het gevoeld als, of geprojecteerd wordt, uh, die begren, uh, allerlei gradaties, dat het tien smaken zijn. Maar nu, het licht is, goed opletten wat ik zeg, het licht is nu uitgegaan uit die Lege bouw, ja, waar de schepping zou komen. Uh, de tien sferot, dat licht wat binnen was eerst, uitgegaan was, betekent alle tien sferot als er geen licht is, wat is, daar, wat is daar aanwezig? Welke kracht is daar aanwezig? Licht is, rachamim, barmhartigheid, ja, licht. Dien precies. Dus als het licht uitgaat ergens, dan is het dien. Dus ook dan, dat was de eerste, het eerste verschijnsel, het, de eerste manifestatie van de dien was het na het uittrekken van het licht uit deze holle ruimte. Oké? Okay? En nu kijk goed. Toen alle dien sferot ja, licht kan je zien als 10 Sferot. Dus alle 10 Sferot die binnen deze lege ruimte waren, die daar vertrok het licht vandaan. Dus betekent dat het dien was ten aanzien van alle 10 Sferot. Ja of niet? Wat was het daarna? Daarna kwam het licht. Niet zo so overheersend alles zoals het was daarvoor. Maar het kwam alleen van boven, alleen als één dun straaltje licht. En dat één dun, dun straaltje licht kwam nu binnen, en dat is oriashar dat is directe licht. En dat kwam tot, tot de Sfera goed ja? Tot Sfera Malchut, maar niet Malchut niet kwam niet binnen. Duidelijk, want anders zou er weer niet, uh, de hele bedoeling was om de schepping op te maken, dat de schepping zelfstandig mo moest zijn. Dus, wat, wat, wat is het dan? Wat heeft dat, wat was het, gevo wat is het gevolg daarvan? Van het weer nu opnieuw binnenkwam, kwam binnen nu dat één sof, maar dan uh, in de vorm van één dun straaltje dan negen sferot krijgen wel licht daar, die, die zit, daar zit barmhartigheid en in de tiende sfera niet, de tiende sfera heeft nu geen licht dus met andere woorden de negen sferot krijgen wel licht hoogma, ja of niet licht chogma. en als het licht gogma is, dan betekent dat ja, dan maar de mal goed, niet, duidelijk in de Malchut zit geen licht, maar, ja of niet? Dat we goed zien, wat het... De, dat is de eerste Tzimtsoen. En over, boven die Malchut werd geïnstalleerd een massag. Ja, de kracht van die Malchut. Want die Malchut had wel eens wel licht, ja of niet? Wel, wel eens had ze licht, zoals het, daar was wel eens, alles had licht, alle tien sferot hadden ze licht, voor de beperking. Dus... Nu negen sferot ontvangen ligt, maar de malgoed niet. En dan boven de malgoed staat nu de massa Dus de kracht van die malgoed staat nu boven die malgoed. En die malgoed zelf is dien. Ja of niet? Alleen de malgoed is nu dien. Maar de negen niet. De negen bovenste sferot niet. Dus alleen goed is nu dien. Iedereen ziet het. Zo so was het dien. En nu. De vraag is. Zelfs dan. Als zo goed werd geïnstalleerd. Ontving de malgoed iets of niet. Of zij blijft helemaal leeg. Van licht. Licht betekent van niets. Niets heeft ze. Alleen maar leeg. Wie denkt? Ja, de, de, de, de, de, de. Ah? Druppeltjes? Via, via de baard. Nee, dat doen, was het nog niet, was het nog geen, was nog niet, het zit zo'n bed. Dus, ja, wie bedoel... Negen ah? De negen sfeerhond kunnen wel ontvangen, nu in die... Ja. Nee, die ja. maar goed, die goed, nee. die goed, Nee, kijk, kijk. Kijk. 9, kijk, negen sferot kunnen ontvangen. Hier is het nog niet. Zo, so, hier is het ja, nog. De huh? ma ma ma ma ma ma we maar Maar niet, maar. hebben nog, ma ma hier is nog geen sprake van het ertje Het ertje is in het Simpson-bed. Daar is Simpson. Hier ah, is het so. zo. <coughs> ja, geeft niet. Geeft niet. Gewoon, de hele bedoeling is dat wij. Dat wij we werken eraan. Dat wij. Um, dus 9 sferot ontvangen niet licht, en negen voor ontvangen licht, en het licht we noemen licht, wat is we het noemen met het licht als we zeggen licht, bedoelen we altijd oor we bedoelen oor We bedoelen we altijd, in de regel, hier is het bedoelen we de oor chogma. Ja? hier, hier oor gogma. dus negen ontvangen licht gochma, en de tiende niet maar chassadim, ontvangt die mal goed of niet Huh? Nee, ik bedoel, chesedim, ontvangt die mal goed of ja. niet? Op welke manier? Kijk, de vraag is, die mal goed, die nu het simtum alef heeft ondergaan, ja? Die dien heerst dat in, de, in deze dien betekent dat er geen orgogma binnenkomt. Eigenlijk, Kijk, als or binnen kan komen, betekent, die, betekent niet dat het de dien afgeschaafd wordt, of zo, deilig. als dien betekent dat er dat er, uh, dat er geen uh, tien sverod zijn, of er is niet, niet geen oor daarin is. Deilig. Dus, de mal -goed, die heeft geen oor -ma, maar wel oor Voor oor was geen verbod. Oké, okay, dat hebben we al gehad, ja. Orgassadim was geen verbod. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Nou, niemand kon het uitleggen. Je kon het nergens aantreffen. Je moest het zoeken, zoeken, zoeken. Niet zoeken, maar het is... Uh, alle, alles wat, wat je leert in de wereld, dan zeg je zo. Ja, daar komt wel een licht. Orgasadim komt wel in die mal goed. Duidelijk, want er was geen verbod op de Orgasadim. Maar alleen op Orgassadim. En ook dat is niet, niet begrijpelijk. Dat is ook een moeilijke bevind. Oh, Dan komt het licht tot negen sferot naar de, tot de malgoed. De malgoed niet. En dan mag niet, oorgogema mag niet komen in de, in de klie van de malgoed. daar staat een wacht, daar staat een, een massa. Maar zeer wordt als het ware een stukje van het licht. Het licht is ondeelbaar duidelijk, maar in het licht zit natuurlijk or chassadim en or Als het in het licht zelf is, dan wordt het een, is niet op zichzelf is, is geen scheiding. Maar ten aanzien van de klie kan het wel scheiding plaatsvinden. Duidelijk, als de kli niet in staat is om of niet mag het licht or te ontvangen, dan ontvangt hij dan een deel daarvan. Dat heet or betekent licht om te geven. Licht van het geven, duidelijk, en dan bestaat licht van het geven en licht van het ontvangen, dat is dan van vier stadia van het licht. Herinner je nog, de bina, gogma, die, dat gogma, je wil alleen maar geven, gogma ontvangt. No, gogma ontvangt, dat is licht gogma. En bina geeft, dus dan hebben we licht van gogma is licht van het ontvangen. En licht van, eh, uh, Bina is licht van Geven. Dus dat is, maar in het licht is het één. Ja, in het licht is geen, geen scheiding bestaat tussen die twee. Duidelijk, waarom? Gogma en Bina zijn volledig verbonden met elkaar. Ja? Maar in de tiende sfera komt alleen maar Orgasadim. En toch kon ik het niet begrijpen. En heb ik iets gevonden wat, wat, ik, wat mij voldoening gaf. Uh, dat. Nu staat er massag op de... Want dat is van toepassing overal nu. Wat is ik nu wat probeer te vertellen. Er staat nu de massag boven de Malchut. Negen sferen ontvangen het licht en de tiende niet. Let op. En nu. Wat gaat wat nu doen die Malchut die in de tiende spheera... Wat gaat nu Malchut doen met haar uh, massag? Daar komt licht. Orja schart tegen de massag. Wat gaat die malgoed doen? Zij gaat het licht weerkatsen. Dat weerkaatsen, mag ze wel. Ja, anders kan ze, begrijp je, zij gaat het licht eerst afstoten, en dan, en dan, weerkatsen, ja of niet, eerst nee zeggen, en dan weerkaatsen. En door het weerkaatsen verkrijgt zij ook het schijnen van dat licht, van dat malgoed, van haar eigen malgoed. Want door het weerkaatsen. Wat, het, wat gebeurt er door het weerkaatsen? Let op. De magoed is zwart. Ja, zwart betekent daar mag geen licht binnenkomen. Ja? Wat gaat nu gebeuren? Er komt licht tegen het oppervlakte van de klie van de magoed. De magoed is zwart. Maar mal goed gaat het licht weerkaatsen. Ja? Weerkaatsen betekent dat die doet de kracht, die reageert daarop. Net zoals in onze wereld. Iemand kan zitten zo met een ja. Poker, poker yeah? En als je hem, alles wat je tegen hem zegt, als hij niet reageert. dan iemand die dan hem wil aanvallen, of gaat, valt hem af, aanvalt hem aan. dus na een paar minuutjes, so, die, die wordt dan moe. van het aanvallen van die iemand met een pokerface, Want hij reageert niet. Maar zodra de andere die begint te reageren. Oh, dan is er een reactie. Dan kan je dat uh, interactie of zo, kan je dat al contact hebben. Op welke manier dan ook. Zo is het ook mal goed. Als mal goed gaat nu weer weerkaatsen, dan maakt zij zich ook ontvankelijk. Duidelijk. Dan kijkt zij omhoog, en het licht, or je schaar kijkt naar binnen, naar haar toe. En dat schijnen, het schijnen van het oorgozer, Orgozer alleen kan ze wel ontvangen. Dus eigenlijk het licht van Malgoed zelf, dat is wat zij ontvangt. Haar, haar eigen oorgozer, dat is wat zij ontvangt. Okay. Dat haar weerkaatsen van het licht, dat is ook wat zij ook ontvangt. Deel. Maar dat als oorgozer, dus oorgesedim, dat is als licht lichtgesedim. Dat is eventjes. Dat wij weten dat maar goed. Uh, eigenlijk dat er geen enkele plaats in de hele schepping leeg is van licht. Eigenlijk. Geen enkele plaats leeg is. Ook niet in de ervaringen van, dis, van, die, van elke plaats. Orchogma, ja, Orchogma. Eh. Uh, Zit er al man nu de, ook in deze plaats van de, waar de Malchut is? Maar de mal goed ziet hem niet? Kan het zo zijn? heb je? Nu, de negen sferoten ontvangen na de eerste zimzum. Negen sferoten ontvangen het licht. En de Malchut mag niet. Ja? Het licht is uitgetrokken. Nu is de vraag: uh, De Malchut... Zit wel in de, in de, in de, wel in de, maar goed, misschien wel dat licht oorhoog, hochma ook. Maar zij ervaart het niet. Zij, ze heeft geen kracht om dat te ervaren. Oké, okay? iedereen begrijpt het? De vraag. Maar zij, zij ervaart het niet. Ten aanzien van het licht natuurlijk niets verandert, ja of niet? Het licht heeft zich natuurlijk uiteraard uitgetrokken uit deze, uit deze ruimte. Uittrekken. Ja, duidelijk, het licht eens heeft zich uitgetrokken uit deze ruimte. Dat, is, dat klopt. Maar verdwijnt iets uit het geestelijke. Maar toch toch. Precies. Dus wat... Dus het, het eens, of heeft zich uitgetrokken uit deze ruimte, klopt. Het is lege ruimte geworden. Oké, okay, maar alleen ten aanzien van de schepping zelf, dat wel. Dus ten aanzien van de schepping zelf is leegte geworden. Maar ten aanzien van eenshof niet. Waarom niet? Waarom? Wat, is in het geestelijke, wat betekent in het geestelijke nieuwe handeling of nieuwe, nieuwe daad. Eerst was alleen maar Eindsof. Vervolgens kwam een nieuwe, nieuwe toevoeging. Toevoegende handeling is dat Eindsof heeft zichzelf beperkt. Ja? Dat, is niet in het, dat is dan een volgende stadium. En niet het eerste stadium, duidelijk. In zijn eerste stadium dat het alles is gevuld met één sof blijft altijd voortbestaan. Het stadium, iedereen begrijpt het, het stadium dat één zoof alleen maar één sof vult het hele heelal, in niets is geworden en er is niets, geen schepping bestaat in de ogen van de schepper. In dat nul stadium nul, dat bestaat. Iedereen ziet het. En losha niet, ja, ik ben Hawaii, ik ver verander niet deuiglijk. maar iedereen ziet het dus in de ogen van in het eerste toestand van voor de schepping blijft bestaan daarna kwam een toevoeging, der, ja, toevoeging het kwam in de gedachte van Eindsof om de schepping te scheppen, dat is dan een volgende stap betekent een volgende fase betekent dat de eerste fase, nul-nul fase, wanneer helemaal geen schepping was, overeen blijft. Eigenlijk, dus in de ogen van Hashem, in, zijn, die er, in de fase voor de schepping, blijft voortbestaan. En alles is gevuld, helemaal gevuld, van het licht, alsof er geen spotje, geen spotje van bestaat, dat gebrekken heeft. Eigenlijk. En daarna kwam dat die, kwamen die, kwamen die, die stadium, stadium van, eh, de stadium so van de eerste simtsoom, de tweede simtsoom, et cetera. Maar inderdaad, zo nu, omdat de malchut nieuw goed opletten, omdat de malchut nieuw van de eerste simtsoom, malchut nieuw geen dien heeft, geen oorhochma mag binnenkomen, ten aanzien van deze malgoed, natuurlijk het licht, oh, licht, is er niet. Duidelijk, of niet? Malgoed is, wanneer, kijk, malgoed, wanneer malgoed werd geboren, juist nu in de tijd, wanneer de negens verrood nu, via de kaf, via dat dun, dun straaltje, zij ontvangen, maar malgoed niet. Dat is in deze fase, van de ontwikkeling, dat de malchut zo is opgezet. En zij heeft geen licht gochma, inderdaad. Zij voelt absoluut geen licht gochma. Maar Hassadim wel. Dus van dat oor, gozer. En zij kan niet, zij kan niet omdat zij is let op, omdat die malchut van de eerste tzimtzum is na. Ja, is geworden na, de, na het wording, na het begin van het woordingsproces van de schepping. Daarom kan ze niet voelen wat het daarna, daarvoor was. Het is niet haar stadium. Dus het, iedereen begrijpt het? De fase wanneer niets was, alleen maar geen schepping was, maar alleen maar één sof. Dat heeft ze niet meegemaakt, maar goed. Ja, natuurlijk, het zit wel, ziet wel uh, ook in deze plaats, in dat, in dat punt, in dat team, de tiende punt zit natuurlijk ook dat eensof, maar het zit binnenin. Maar de malgoed voelt het, voelt het niets daarvan. Malgoed voelt leegte van oor, gogma. Maar chassadim altijd is er. En dat is erg belangrijk eventjes te weten, we hebben nu eventjes hier, spreken we van lavush. Ja, van de bekleding altijd lavoosh bestaat ook in de malchut. En het, want zonder malchut zonder or zonder weerkaatste licht geen bestaan, geen relatie kan zijn tussen licht en kli. toch eigenlijk ook niet ontvangen. Oké, okay, maar or is wel het is wel het is wel licht. Het is chassadim. Kijk, alleen te zeggen, ik wil niet ontvangen, erg goed, hij zegt, als je zegt, ik wil niet ontvangen, het is ook din. Aan de ene kant is het din, natuurlijk, alleen, al cimcum, het is al din. Duidelijk, simtsum is al din. Maar and door te zeggen, nee, wat wil mal goed zeggen, zegt ze nee. Niet, ze, niet, ze zegt niet, ze zeg niet, nee, om willen, omdat zij wil tegen tegen het scheppingsplan zijn, maar zij zegt, nee, goed om zichzelf in overeenstemming te brengen met de hogere. Duidelijk, zij kan het licht niet ontvangen in haar tiende, in haar in, haar, in de mal goed. zij kan, zij mag niet ontvangen, de or or gogma, mag niet ontvangen, maar zij mag zichzelf in overeenstemming te brengen met de negende spheerot, dat is wat zij doet. Uiteindelijk, wat doet die Malchut? Let op, die Malchut mag niet ontvangen uh, het licht, orjaschar. Dat is, dat, is dat is het belangrijkste. Dus orjaschar mag zij niet ontvangen. Uiteindelijk, het kan ook, zijn or, or, kan ook uh, chassadim zijn van Ziranpin bijvoorbeeld. Ook dan chassadim, maar orjaschar. Dat is wat zij mag niet, niet ontvangen. Orjaar ja, mag ze niet ontvangen. Maar orhozer mag ze wel ontvangen. Orhozer is haar eigen reactie. Dat mag ze wel ontvangen. Dat, dat is niet is ja, niet Dat mag ze wel ontvangen. Dat is van haar reactie op het licht. Dat is wat zij ze zelf. Dus precies wat zij dus wat zij ontvangt is overeenkomst naar regenschap, inderdaad, kilim, wat zij bouwt op, door zich in overeenstemming te brengen met die bovenste negen spierot. Dat is wat zij doet. En dat is ook, wij doen het niets anders. Ook wij bouwen ons ook op, precies op dezelfde manier. Wij ontvangen alleen maar orgozer, ons orgoseur, en daarin zit, zit ook dan, omdat wij, wij product zijn van de in het bed, kunnen we ook oorgochma een beetje ontvangen, ja, in binnen, die, binnen dat oorgochma. Maar het is in niet, daar is alleen, daar alleen maar, oh, maar, oh, maar oorgochma zonder, zonder een stippeltje, als het ware oorgochma, want dat mag niet. Dat mocht niet. Dus negen sferot ja, en de tiende niet. Maar overeenkomst naar eigenschappen, ook daar was het Natuurlijk mogelijk. Dat is wat alles wat de Sint Tsum alles wat zij doet ook. Zij brengt zichzelf in overeenstemming met de bovenste, duidelijk, met de bovenste negerschrijving. Hoe? Door Orgozer omhoog te doen. Oké? Okay? Even een kleine toelichting. Wat, wat dus alles heeft in de schepping Levushim, bekledingen. En ook wij ontvangen alles, ontvangen wij in de bekledingen. Dat zijn ook de, de kilim noemen we ook de, de bekledingen. Orgozer is een bekleding, en dat Orgozer komt terug, ja, in de, in de, door de massa heen, en bouwt, de, dat wordt dan de kilim. En daarin ontvangen wij, wat wij ontvangen, dus bij ons ook niet anders, alleen maar de levushim. onthouden daar goed. Wij ontvangen niet het licht, maar wij ontvangen levushim. Duidelijk. Wij ont <coughs> <coughs> eigenlijk ervaren we de binnenkant. Precies, wij ontvangen eigenlijk, wij ontvangen niet het, het licht van het lamp zelf, maar wij, ont wij ontvangen altijd de lampenkappen. Duidelijk, alleen maar lampenkappen, altijd bedekkingen van het licht. Duidelijk. Hoewel binnen ons schijnt natuurlijk, van het nul, stadium nul, schijnt ook binnen ons natuurlijk ook eens of. Eens of, duidelijk. Eens of, absoluut, eens of. Dus dit is het stadium wanneer absoluut nog niets was. Alleen maar alles was gevuld uh, van uh, eenvoudige, eenvoudig licht. Eens op. Dat bestaat natuurlijk overal. Want dat is het stadium van voor de schepping. Iedereen ziet het? Niets verdwijnt. Dat deze eerste nul, nul fase als het ware, pre-existentiële fase staat. Niets, duidelijk in, in de ogen van een zoveel. Niets, niets is geschapen alsof niets. Daarom staat het ook in een, in een, in een ochtendgebed, zegt zegt men uh, uh, dat alles is als niets tegenover jou, waarom betekent wat betekent dat, Je moet je zo lachdunken, laag lach, lach, zichzelf opstellen natuurlijk ook maar omdat de hele schepping is alsof het niet bestaat in de ogen van Eindsov, begrijp je dat? dat in de ogen van Eindsov is dus is net of de hele schepping met al hun Ontwikkelingen alsof het niet bestaat is. is want dat is iets wat een kleinigheid dat werd uh, toegevoegd. Alleen maar één straaltje van het wat kwam hier in deze ruimte binnen. Dat is alleen maar <coughs> de schepping. En dan we, kunnen wij we begrijpen nu uh, wat er allemaal in petto is bij, eens bij de schepper. Allemaal wat wij niet ervaren en niet proeven. Want wij kunnen absoluut niet ervaren niets van Adam Kadmon. Geen niets, absoluut niets. Eigenlijk. Dus dat is wat eventjes over die levoes